Van 10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Laura Hansen, de vrouw die zegt dat ze is ontsnapt aan IS, wordt door justitie verdacht van deelname aan een terroristische organisatie in Syrië of Irak. Hansen kwam gisteravond aan op Schiphol, daar werd ze gearresteerd. Ze zal worden verhoord. Inlichtingendienst AIVD en deskundigen gaan ervan uit dat buitenlandse vrouwen die naar Syrië gaan, betrokken zijn bij de gewapende strijd of dat ze IS op de een of andere manier helpen. De twee kinderen van Laura Hansen zijn ondergebracht in een pleeggezin. In Hongkong heeft het openbare leven stilgelegen als gevolg van de orkaan Nida. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Op het vliegveld kwamen duizenden passagiers vast te zitten. De handel in het financiële centrum van Hongkong werd stilgelegd. De orkaan is verder getrokken naar de Chinese provincie Guangdong. Leger en ambulances staan klaar om hulp te verlenen chemiebedrijf DSM heeft een goed kwartaal achter de rug. Het bedrijf had een omzet van bijna 2 miljard euro... en boekte een winst van zo'n 135 miljoen. De omzet van de producent van onder meer vitamines... en kogelwerende deuren steeg niet zoveel... maar de winst wel met bijna een kwart. Dat komt vooral door bezuinigingen en betere verkoopcijfers van DSM. De Britse wielrenster Elizabeth Armitstead mag ondanks het missen van drie dopingtests toch uitkomen op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Armitstead, die op de Spelen van Londen zilver won op de weg, was tijdelijk geschorst. Maar omdat bij een van die gemiste tests niet de juiste procedure is gevolgd, moet de schorsing worden opgeheven. Dat heeft het Sporttribunaal CAS bepaald. Armitstead wordt zondag tijdens de wegwedstrijd in Rio tot de favorieten gerekend voor een gouden medaille. Het weer bewolkt en regenachtig, mogelijk in het noorden wat zon. Het wordt 19 of 20 graden. Morgen eerst regenachtig, later soms wat zon en maximaal rond 21 graden. En na nou, morgen knapt het op. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. U heeft een bril nodig.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 Volgens mij stond deze op uh, Turn of the Beast 2 ofzo. Een of twee. Ja. Nou ja, in ieder geval van die legendarische uh, um, verzamelalbums... Uh, die de toen ja, dus in de jaren negentig uh, in de omloop waren. En Weet was, je wie er uh, groot mee geworden is trouwens met die uh, Nou, met die bende. Dat was ooit nog eens een minister van Economische Zaken geweest. Naam nee, nee, nee, nee! Oh, uh, Hens, Hensbroek. Sorry. Herman Hensbroek, ja. ja, ja. ja, ja die, is, die, is, die heeft hier uh, aardig wat, uh, wat muntjes mee verdiend. Oké, okay. uh, Double Trouble uh, en de nou. Rebel MC uit uh, 89. Strat Street. Tuff, hoorde je voorbij komen. In Zandvoort op Zondag. Zondag. Ja, uh, we hebben nog uh, één interview uh, klaarstaan. Ja, en dat is uh, van uh, Franklin Moket. Ik uh, had hem uh, in, uh, in jouw systeem, had ik de moquette staan. Ja. En die kondigde me aan als de Boket. Maar dat was dus ook niet goed. Toen heeft hij dat keurig netjes, uh, niet, heet meneer Moket. En dat schrijf je dan nog als volgt. M-O-Q-E-T-T-E. -T -T -E. Dus dat is een uh, keurige naam. Uh, en het leuke is, omdat die, uh, die, hij had een, uh, een, een Opel Super 6. Uh, in Duitsland staat hij eigenlijk onder een Opel Capit. Ten kapitein, zo moet je het zeggen. Want een A-omloop, dan moet je het zo ongeveer uitspreken. Nou, dat uh, is een beetje het gespreksonderwerp van, uh, van, het, uh, van het interview. Mm -hmm. Omdat het uh, dit weekend ook het uh, Nationaal Oldtimer uh, Festival is uh, geweest hier in Zandvoort. Dus vandaar dat, we, dat ik uh, dat even gedaan heb. Oké, okay, dat ja. uh, verderop in het uh, ja. derde gedeelte van Zandvoort op Zondag. En uh, ook uh, dit gedeelte van Zandvoort op Zondag gaan wij omlezen met muziek ja. van Buitenland, maar ook binnenland. Dit ja. zijn de presidents. Presidentsverkiezingen komen eraan.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 Franse bende. Uh, het alleen maar frans plaat. En deze komt ook voorbij. Willy William. Ja, het is. Ik niet zeggen dat het een Frans is, maar. Zeg zegt Willy William met ego, ego... en daarvoor de presidents met uh, you're gonna like it. Ja, die uh, nou ja, goed, de president. Ik vind het wel leuk dat, uh, dat we die met een scheef knipoog kunnen doen... na alle uh, conventies die er de laatste ja. weken zijn geweest... Uh, van zowel de Republikeinen als de Democraten. Dus wat dat gaat, uh, past die wel in het rijtje. Zeker. Ja. Uh, nou ja, ik heb verder uh, even niks... Uh, heb verkeken. je niks? Nee, nee. Niks. nee. Ja. Dit vindt wel trouwens iets uh, wat wij uh, denken... Aan de tijd dat we nog met CFM en onze spullen uh, naar het circuit gingen, uh, inderdaad, hebben we dit uh, nummer wel eens heel vaak gevraagd geloof ik. Stewards, free, let it be. Boy, daarvoor uit 2002 Stuart uh, Free. Let be. Ik weet nog heel erg goed dat uh, Ron Mensen met het jongetje aankwam: van dit wordt uh, dit wordt een hitje, ander en uh, daar had hij ook wel gelijk in. En volgens mij was het een bekender van de uh, Ron. Uh, ja, die had in die tijd uh, ook nog uh, de enige bemoeienis met, uh, met die wereld. Uh, ja. Ik weet dat, uh, dat hij sowieso een, uh, een goede band had met uh, Bas Jansen, uh, die zit er nog steeds trouwens in, in, die, uh, in die wereld. Dus, dus ja, uh, dansachtige muziek is hen niet vreemd. Nee, oké. Okay. Hé, hey, jij hebt uh, wat, uh, interview, een, uh, een interview opgenomen? Ja, klopt, met uh, Franklin Moquette, zo heet de man. Uh, en hij is een afstammeling van, uh, ja, van, van een andere Moquette, Jean-Pierre Moquette. En die heeft ooit een uh, Opel Super Six. Dat was uh, toen uh, onder de naam Opel Dat Was dat uh, op zijn Duits dan in dat, in dat geval? En uh, die, uh, die auto's waren vrij bijzonder. En uh, nou, die auto die was vandaag uh, te bewonderen op het uh, circuitpark Zandvoort. En met die meneer, uh, met, een, uh, met een zoon van uh, deze Jean-Pierre Moquette had ik een gesprek. Het is het uh, nationale ja, oldtimer weekend. En ik sta bij een, uh, een oldtimer, een oude Opel. En bij me staat meneer de Boquette. Die... Moquette. Moquette. Moquette. Moquette. Ja. Moquette. Net zoals de vloerbedekking... Uh... De vloerbedekking, de wollen stof. Ah, Moket is het ja. dus, ja. Oké, okay. ja, het is de Opel Super Six. Uh, ja, had ik het dat uh... is van de stichting Opel Super Six. Ja. Speciale stichting alleen voor deze auto voorlopig. En we hopen misschien nog meer Super Sixen in die stichting te krijgen. Ja. Uh, want dit is één exemplaar. Ja, er is, uh, wat wij weten in Nederland is dit de enige vierdeurs uh, Super Six uit 1939. Het is het model van de Opel Kapiteen. Ja. En uh, het model van de Opel Kapitein, maar gebouwd in, uh, in Antwerpen. En om politieke redenen heeft hij de naam Super Six meegekregen. Ja, wat, zit, uh, wat zit daarachter dat, uh, dat die Super Six heet? In België en Frankrijk uh, was men na de Eerste Wereldoorlog niet zo erg voor Duitse namen. Mm -hmm. Een kapitein met een oemlaut is een echte Duitse naam. En daarom heeft General Motors gekozen voor de naam Super Six voor het exportmodel dat in Antwerpen is uh, geproduceerd. Ja. En nou is deze auto dus, uh, heb ik me laten vertellen, uh, eind jaren 30 of uh, ja. 1939. <tie> maar als ik kijk naar de stijl, dan, uh, dan was die, denk, waren die Amerikanen kennelijk al een beetje in, uh, een tijd al uh, ver vooruit. Want het, het doet mij meer uh, denken aan de jaren 50. Ja dat klopt. Uh, dit is een echt, een, hij was een tijd ver vooruit. is ontworpen door een Amerikaan. Franklin Hershey en een heel team van General Motors. Samen met de Duitsers meneer Merzheimer hebben ze deze wagen in twee jaar tijd ontworpen. In twee jaar tijd? Ja, 36 aangekomen en in 38 was het ontwerp klaar. Uh, hoe, uh, bent, uh, ja, hoe, hoe is het uh, met u met, de, met deze auto? Mijn vader heeft deze wagen besteld uit Nederlands-Indië in, ik denk, begin 1939, eind 1938... met het idee van, ik, ik ga met verlof voor een jaar naar Nederland en dat is handig als ik een auto heb. En na mijn verlof neem ik die auto weer mee naar Nederlands-Indië, tegenwoordig Indonesië... Eh, niet wetende dat de Tweede Wereldoorlog zou uitbreken... En door die Tweede Wereldoorlog is die auto eigenlijk gestrand. En is de familie Moquette ook gestrand in Nederland. En uh, mijn vader is vijf jaar in krijgsgevangenschap geweest. 1940 al naar Duitsland afgevoerd. Hij heeft toen uh, ja, de weken dat hij zich nog uh, bedenktijd had. Bij het ondertekenen van de erewoordsverklaring. Want alle Nederlandse militairen moesten ondertekenen. Uh, die heeft hij geweigerd. Dat wist hij al, dat hij ze zou gaan weigeren. Hij heeft die bedenktijd gebruikt om deze wagen te conserveren voor een paar jaar. De uh, meeste mensen dachten dat de oorlog binnen een paar maanden afgelopen zou zijn. Maar hij schatte toch in dat dat wel een paar jaar ging duren. En uh, hij heeft die wagen geconserveerd. In de hoop dat als hij weer terugkwam uh, uit Duitsland... dat die auto er nog zou zijn. En wonder boven wonder... want hij is nog een keer verhuisd ook naar een ander onderduikadres. Wonder boven wonder toen hij... Uh, in juni 1945 weer uit Duitsland terugkwam, levend. Mm. Toen heeft mijn, uh, mijn broer, die, uh, die trok aan zijn arm in de hele feestvreugde... zei, pa, de auto is er nog. Toen is hij meteen de volgende dag is die gaan kijken... en is hij de wagen weer uh, rijdbaar gaan maken. Was hij na de oorlog een van de weinige Nederlanders die nog een auto had. Esposito overal van Papa Chico, maar dit was ook een hitje voor hem. Kalimba de la Luna, Tony Esposito dus. Het is bijna drie over half vijf. We gaan verder met het interview wat Jaap had met moet Moeket. Uh, nu had u het net over... uw uh, uh, uh, vader die dan op een gegeven moment... weer terugkomt en... Uh, in, blije, uh, in een blije boodschap... deze auto weer uh, terugziet. En als een van de weinigen had hij dus... Uh, de beschikking over een auto. Maar wat maakte die auto dan... Uh, aan het uh, begin van de oorlog zo speciaal? En waarom werd er eigenlijk zoveel jacht op uh, gemaakt? Ja, de Duitsers waren er tuk op. Ja. Uh, het waren hele betrouwbare auto's. Uh, ze hebben ze heel veel naar Rusland meegenomen... Mm -hmm. Uh, zijn daar in de modder en de sneeuw uh, soms achtergebleven. Door het Russische Sovjetleger in gebruik genomen. En na de oorlog zijn veel Russen in deze, dit model auto gaan rijden. En uh, gevolg is dat ze nu en dan, nu in boeren schuurtjes in het platteland van Rusland, zo nu en dan nog Opel kapiteins of Super Sixen uh, opduiken. Ze komen dus nog gewoon tevoorschijn. Ja, Laten we zeggen, we gingen in de 50, 60e jaar met vakantie in Duitsland parkeer, kamperen met deze auto. En we zagen eigenlijk nooit een Opel Kapitein meer terug. Uh, Duitsers waren ook heel enthousiast van... Goh, hebben jullie die nog? We hebben er geen 1 meer. Ze zijn allemaal door de Duitse weermacht en door uh, de Amerikanen later gevorderd. Wij hebben ze niet meer. Tegenwoordig in Duitsland zie je ze weer. Die komen dan of uit Denemarken, Scandinavië... Of die komen uit Rusland en die worden weer helemaal opgeknapt. Dus Duitsland die deze auto's niet meer had... Ja. daar zie je bij de Opelclub in Duitsland tegenwoordig wel weer kapiteins opduiken. Ja, nou is dit exemplaar... Uh, heb, is dit nu de exemplaar waar uw vader in gereden? Ja. Precies dezelfde wagen. Er is ook niks aan veranderd eigenlijk. Ja, ik heb er een zijspiegel op gemaakt. Dat moest wel. Voor de wet. Maar voor de rest zitten geen veiligheidsgordels in. Hij heeft nog ouderwetse pijlen die uitklappen. En geen knipperlichten. Dus hij is helemaal nog origineel zoals hij was in die tijd. Ja, uh, nu is het ook zo dat deze auto niet meer gewoon het bezit is van de familie. Nee, we hebben besloten, omdat ik ook niet het eeuwige leven heb. Ja. Ik had er 50 jaar in gereden in deze auto, sinds mijn achttiende. Ja. En uh, we hebben een paar jaar geleden, in, in 2014, we besloten om de wagen in de stichting onder te brengen. En uh, ja, heb ik er afstand van gedaan in feite. Ja. Maar goed, uh, u staat nog uh, wel uh, vrolijk bij deze auto. Ik mag er ze nu en dan nog in rijden. Ja. En daar ben ik heel blij ja. om. Ja. Ja. <laughs> en wat, wat voor uh, gevoel geeft dat dan? Als, uh, als hij dan toch nog even achter het stuur mag kruipen? Het geeft het gevoel, een vertrouwd gevoel. En het geeft ook het gevoel van uh, de auto is in goede handen. Ja. Als ik er niet meer ben, dan zal die uh, door de stichting verder uh, behouden worden. En ook het verhaal van de hele geschiedenis waar ik uren nog over zou kunnen doorpraten, zal dus nog doorverteld worden. Gegeven van de stichting. Wat, wat doet die stichting? De stichting heeft voorlopig als enige. U zegt net uh, over de stichting, hè, dat u deze auto heeft u af, uh, ja, in, uh, in handen gegeven van de stichting. Wat, wat doet die stichting? Stichting die heeft voorlopig als enige doel om deze wagen te behouden en de geschiedenis van die auto te bewaren. En mochten wij nog andere Super Sixen vinden, en inmiddels door donateurs voldoende kapitaal hebben, dan zullen we ook die auto's proberen te behouden. Want de Super Six is natuurlijk een bijzonder geval. Dat zijn die auto's die in 1939 origineel door de Opel Dealers zijn verkocht in Nederland. Er zijn nooit kapiteins in 1939 verkocht in Nederland. Alleen maar Super Six. Mm. En dat verhaal vertellen van waarom die andere naam. En waarom Super Six. En waarom uit België. Ja, dat, dat verhaal willen wij graag vertellen. Uh, en is dat ook. Ja, dan is eigenlijk de vraag waarom dat nou zo belangrijk is. Dit, is het gewoon een kwestie van het behoud van de geschiedenis? Ja, een stukje geschiedenis. Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Geschiedenis van. Uh, ja, een, een model. Auto Die ontworpen is in 1936 tot 1938. Die in 1939 een sensatie was. Toen hij op de grote automobielbeurs in Genève is gepresenteerd. Was een wereldsensatie deze auto. Qua model, qua techniek. Hij heeft bijvoorbeeld een zelfdragende carrosserie. Geen chassis met balken onder de auto. Maar de, de body van de auto draagt zelf... De krachten. Dus wat ze noemen een zelfdragende carrosserie, En dat was er bijna nog niet voor de oorlog. En is dat ook typisch, dat een beetje dat Amerikaanse wat erin, wat erin verwerkt is? Nee, Amerika was nog niet zover. Opel was wel zover. Opel is in uh, 1936 begonnen met zelfdragende carrosserie, waren met Lancia en Citroën de enige in Europa die dat toepaste, dat principe. Wat was toen het voordeel uh, daarvan? Lichtere constructie. En je kon de auto ook lager maken. Uh, je zit niet met het chassis onder de auto. De bodemplaat van de auto is het chassis. En uh, daardoor kun de, kan de auto ook lager gemaakt worden. En daardoor misschien ook sneller zijn? Uh, beter in de bochten, betere wegligging, lichter gewicht enzovoort. Uh, uh, Tegenwoordig de... zijn alle auto's met dezelfde dragende keuze. Is er ook met deze auto gereest? <totstuken> <totstuken> Voor zover u dat weet. Uh, met deze auto is niet gereest Hoewel mijn broer vorig jaar In de promenade heeft meegereden Hier op Zandvoort ja, ja, ja, ja. En toen even geprobeerd heeft uh, Hoe hard hij ermee door de bochten ging En dat uh, Hij klaagde niet over de wegligging Want opels zijn meestal dweilen Maar deze blijkt toch een erg goede wegligging te hebben uh, als u nu op zo'n dag als deze staat, uh, is, dat, is dit dan toch uh, uh, ook wel uh, fijn om, uh, om hier dan tussen gelijkgestemden uh, ook uh, te, te mogen staan? Het is een heerlijke dag. En ik, uh, ik hou ook van autoracen, hoewel ik dat niet met deze auto meer zou doen. Ja? Maar uh, autoracen en, jo en uh, Max Verstappen hebben nog steeds mijn belangstelling. Dus, uh, Goed, dank u wel. Graag gedaan. You know, I was in New York City a few months ago.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 vijf uur door te laten spelen volgens mij deze plaat. De Philadelphia All-Star Band Let's Clean Up The Ghetto. Duurt ook 8,5 minuut geloof ik hoor. Klopt, dat, uh, dat dus. heb je goed gezien. Ah. <laughs> hey um, het begint woensdag eigenlijk al hè? Wat? Olympische Spelen. Ja, ja nou ja. Met dat, voetbal. Dat, dat, dat is een beetje de inleiding in de beschieting. Want volgende week uh, dan uh, begint het echt. Ja. En uh, Nou ja, uh, over sporten niet te klagen. Want uh, ik zat uh, gisteren toevallig even naar de Belg te kijken. Mm -hmm. En meestal hebben ze dus een week na de Tour... hebben ze dus nog een, een, een, een wielerklassieker. San Sebastian. Ja, precies. En ik uh, denk, nou... Laat me gaan hè, en ik kom thuis. En uh, dan blijkt er een ene B-mollema die wedstrijd uh, te gewonnen hebben. Dus uh, ja, dat was wel even, was even verrassend. En uh, de Nederlanders uh, waren in geen velden of wegen te bekennen wat betreft het uitzinnen. Uh, dat is er dus aan de Belgen over moeten laten. Ja. Maar ja, als er ook maar twee wielen en, en een stuur is... en het is ergens en het vindt ergens plaats... dan zijn de Belgen er altijd bij. Dus dat valt mij dan wel op. Nog belangrijker als uh, voetbal of wat dan ook. Ja. Belgen vinden wielrennen heel belangrijk. En dat was uh, dan uh, ook de opmaat naar het uh, de Olympische Spelen. Want... Ja, want die beginnen aankomende vrijdag. En ik ja? heb even het schema ook een klein beetje bekeken. Oh, heb je het gezien? Ja, ja. Wat, wat, wat, wat, wat uh, kunnen we verwachten? Nou, uh, er zijn ook een aantal dingen die gewoon s'nachts worden uitgezonden. Omdat er oh. een uh, tijdsverschil zit tussen... tussen weet nou... Uh, Nederland en Brazilië. Nee, voor zes uur. Ja. Dus uh, aan het eind van de dag, ja, ik geloof dat we beginnen met uh, te zwemmen zaterdag. Ah. <coughs> nou, het, het, het is een beetje hetzelfde verhaal als wat we twee jaar geleden natuurlijk hebben gehad met het uh, wereldkampioenschap voetbal. Ja. Want daar uh, was het een beetje ook hetzelfde verhaal van het uh, tijdsverschil. Ja, dat, uh, dat gaat niet werken hoor. Met een... Uh, oh, oh, je doet het zo. Ja, ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Nee, maar, ja, stand... uh, maar goed, uh, ik ben, uh, ben ook heel erg uh, nieuwsgierig wat, uh, wat, het, uh, wat de Nederlandse uh, equipe gaat doen. En uh, ja, wat er uh, allemaal uh, te zien zal zijn. Ja, jij had, uh, jij had het, maar waar het gebleven is. <laughs> uh, zijn dat een beetje. Nou ja, ik, ik zie ook hockey voorbij uh, komen. Die Max Kaldas uh, zag ik op. Uh... Wat, wat dat er gaat, denk ik dat wij uh, dat we misschien nog wel uh, wat ijzers in het vuur hebben zitten, denk ik de komende tijd. Kijk, hey, ja dat zijn al ja dat alle ik, ik ga, het gaat me niet lukken. Ja, van nee? nee, het gaat me niet lukken. De, de, de programma's, het programma van, oh kijk hier het overzicht. Uh, dat is het overzicht van uh, van alles en nog wat. Laat maar. Precies, laat maar. Laat maar. Dus uh, de, in ieder geval mensen die uh, graag uh, dat willen weten... die zouden dan uh, in ieder geval vanaf aankomende vrijdag... maar eens moeten gaan kijken van wat dat uh, gaat worden. Maar er is uh, genoeg te doen. Zeker genoeg te doen. Dus uh, ja, en dat gaan we gewoon uh, mitsenjapen hier bij het CFM. Om dat te verslaan. Gewoon, ja. hoe oh, is het zo? Ja. We zijn drie weken al bezig, dus misschien zelfs vier weken. Wie weet, hè? Vier misschien wel. Ja. <laughs> better be music No Connect Brust is here man I like it I hate the train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 Take up a of permanent residence. Motate your body coming over your spinning need. Rotate your body coming over your spinning need. Rotate your body coming over you spin your spinning need. Make the trumpets blow. Bubbly, bubbly, serious thing it on a comedy, comedy. And them say you want the comedy, comedy. Someone won't get someone come trouble, the trouble. Bust two buckler, the bubbly, bubbly. calling two friend, and then double, double. Yeah, so actually, a bubbly, bubbly. and you know, wishing actually, uh, a carry me remedy. Honey, look good, girl, you ever be winning it. Turn it top right, girl, you never be dimming it. Take up your body, car, you're in your element. your body, me take up a permanent president. Ja, ik had altijd een ander plaatje gewild, maar dit is waarschijnlijk ook wel een soort reggaeton plaatje waar Maarten heel erg blij mee is. Zuck Noël en Salvi en natuurlijk ook Shannon Met uh, Trumpets de Narcotic Forst. I like it. Zit er weer op, ja? Ja. Yeah. Dus uh, we gaan weer uh, uh, ja, onze uh, uh, koptelefoon weer even aan de wilgen hangen. Ja. En uh, jij bent er donderdag weer met uh, Alternative ja, FM. Dat, dat uh, blijft al even zo. En uh, uh, in ieder geval uh, zal dat uh, volgende week donderdag... dan hebben we zeker weer een uh, live uitzending hier uh, vanuit de studio. Oké, okay, dat is ja. hartstikke mooi. En wij spreken aan of over drie weken of over vier weken... Rob Harms ja. en uh, Albert-Jan Vos uh, zijn degenen die de komende weken... de Hondeurs uh, waarmaken... En uh, dit programma, het is onvoorstelbaar, maar dit programma wordt gehaald. Ja, dinsdag oh, oh. Tussen 8 en 11. Ik zeggen, au. Ik wens je een hele fijne zondagavond. Ga nog even lekker genieten in de zon. En wij spreken elkaar weer een volgende keer. Dag.